9 uur remonteree met het NMS-journaal. In Japan is een deel van een grote autotunnel ingestort. Verscheidene auto's zijn bedolven onder het puin en er is brand uitgebroken. Volgens de Japanse autoriteiten zijn zeker zeven mensen vermist. De Sasago-tunnel is met een lengte van ruim 4 kilometer... een van de langste van Japan... en ligt zo'n 80 kilometer ten westen van de hoofdstad Tokio. Rond 8 uur plaatselijke tijd kwam het dak van een tunnelbuis naar beneden... over een afstand van ongeveer 100 meter... Het reddingswerk verloopt moeizaam. Doordat een deel van de tunnel uren in brand stond... konden reddingswerkers lange tijd moeilijk bij de getroffen auto's komen. En verder is er gevaar dat andere delen van de tunnel instorten. De film Amour is de grote winnaar van de European Film Awards. De film werd vier keer onderscheiden... onder meer met de award voor de beste Europese film van het jaar... Amour is geregisseerd door de Oostenrijker Michael Haneke... en gaat over een bejaard echtpaar waarvan de vrouw een herseninfarct krijgt. Haneke kreeg de prijs voor beste regisseur. En de hoofdrolspelers, Emmanuelle Riva en Jean-Louis Trentignon... werden onderscheiden als beste actrice en beste acteur. De Nederlandse film Cowboy van Boudewijn Kolen... is volgens de jury de ontdekking van het jaar. Nederland heeft dit jaar een late herfst beleefd. De bladeren van de beuk, de eik, de kastanje en de berk verkleurden... en vielen een week tot twee weken later dan normaal... meldt de natuurkalender van de Universiteit Wageningen... en het programma Vroege Vogels. Volgens de natuurkalender begon de biologische winter op 22 november. Op die dag stonden de beuk en de eik als laatste zonder blad. De herfst was dit jaar overigens niet extreem laat. In 2005 en 2006 vielen de bladeren gemiddeld nog twee weken later... Toen hadden veel bomen begin december nog veel groen blad. De Nederlandse hockeymannen hebben hun tweede wedstrijd... in het toernooi om de Champions Trophy gelijk gespeeld. Tegen het gastland Australië bleef het 0-0. Oranje had zijn eerste wedstrijd gewonnen. En dan het weer, het westen, kans op een bui. Overwegend bewolkt, maar ook af en toe zon. Het wordt zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Geen files op de Nederlandse wegen. Wel wat vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Amersfoort en Baren... en tussen Amersfoort en Den Dolder rijden geen treinen. Het heeft te maken met werkzaamheden die wat langer duren dan de bedoeling is. En de vertraging is meer dan een uur. Het is crisis. Gooien we dan nu 1 miljard euro over de balk voor een nutteloze snelweg... door het bedreigde groen in de Randstad? Nee, toch? Geef daarom de Blankenburg-tunnel een dikke duim omlaag. Ga naar duimomlaag.nl en klik tegen die tunnel. In gesprek op 2 de wereldberoemde psycholoog Dan Ariely. Over onze ingebakken neiging tot liegen en bedriegen. Fraude in de wetenschap en de affaire Diederik Stapel. Is liegen altijd slecht? Een eerlijk antwoord van Dan Ariely. In gesprek op 2 vanavond rond 12 uur op Nederland 2. In dit komend uur gaan we op milieuvriendelijke wijze het loodje leggen. Eh, krijgt hij van ons natuurlijk het overzicht. En ik kijk hier tegenover mij staan op tafel een... Is het nou een kivit? Is het nou een eend? Ja, nee, nee. Ja. is het... Nee, het zijn lok-eenden. Dat en meer in de tweede uur van Vroege Vogels. <klaars> Henk Bleker is al een tijdje weg als staatssecretaris, maar dit voor natuurvrienden heugelijke feit lijkt nog niet tot iedereen te zijn doorgedrongen. Sterker nog, binnen sommige CDA-gelederen is deze klap zo hard aangekomen dat men spontaan in ontkenning is gegaan. Zoals dat vaker gaat bij rouwprocessen. Eerst is er de boosheid, dan ontkenning en dan pas kan het verwerken beginnen. In Overijssel zijn ze nog niet zo ver. Daar is de statenfractie van het CDA blijven steken in de ontkenningsfase. Gedeputeerde Hester Maai is er kennelijk heilig van overtuigd dat Henk Bleker nog aan het roeren staat... Toen er een nieuwe politieke wind in Den Haag ging waaien... hield het provinciehuis in Overijssel deuren en ramen gesloten en bleef de radio uit. In het nieuwe regeerakkoord is namelijk overeengekomen... dat de ecologische hoofdstructuur alsnog wordt afgemaakt. Ondanks Henk Blekers eerdere drastische snoeiwerkzaamheden. Er is inmiddels extra geld beschikbaar om de ambities waar te maken. En zelfs Bleker zelf heeft toegegeven iets te voortvarend te werk te zijn gegaan met de snoeischaar. Maar CDA-gedeputeerde Hester Maai houdt vast aan Blekers natuurbeleid. En dus werkt Overijssel niet mee aan de uitbreiding van het Nationale Netwerk van Natuurgebieden. In een bericht deze week in de Volkskrant staat dat de gedeputeerde verder geen commentaar wil geven. Wij vermoeden dat Hester May deze heikele kwestie eerst nog wil bespreken met haar huidige premier, Jan-Peter Balkenende. Vol overtuiging speelde de Schwanen een passo van José Padilla, gediteld El Relicario. Een bericht voor de vissers. Vanaf vandaag ligt er iets nieuws in de winkel. Vislood zonder lood, maar dan gemaakt van ijzer en composiet. Want al die tonnen lood die sportvissers elk jaar achterlaten in het water... zijn slecht voor dieren, planten, nou ja, het hele milieu. Het alternatieve lood is een initiatief van de organisatie Bescherm een Wrak. Waarin Natuurbeschermers en Sportvisserij Nederland samenwerken. Toch heeft het nog twintig jaar geduurd voordat er iets in de winkel lag. Jos Lobé van Modified Materials heeft het uiteindelijk voor elkaar gekregen. Vol trots pakt hij de loodjes uit bij Jan de Ridder van hengelsportwinkel Albatros in Scheveningen. Janet Paramoor is daarbij. Deze is, je hebt de composities te gieten uit. Ja. Soort soort in zakjes, dus je kunt er makkelijk even. En hier gewichten eet... staan erop, toch? Ja. En hier heb ik het gietijzer, daar staan de gewichten niet op. Wil je eerst deze doen, dan? Wat je wilt? Ziet ja. het er goed uit, Jan? ja nou, het ziet er heel mooi uit. Het is toch niet te groot. Ik dacht eigenlijk dat het groot zou worden. De ja. golf voor het gooien, zeg maar. Zoals maar... Robé, ik hoor gietijzer en ik hoor composiet. Daarna. Alternatief lood, dus? Het is een goed alternatief voor lood. Ja. Ik heb hier uh, verschillende kleuren. Kijk. Hier hebben we een productje. Uh, deze um, weegt dan 230 gram. Met een lichaam van het composietmateriaal en een oogje en daaruitstekende draden als, als ankers. Dus het lijkt wel op het traditionele lood, hè? Ja, je moet denk ik zo dicht mogelijk bij, bij wat er nu bekend is blijven. En uh, daar is natuurlijk jarenlang uh, aan, aan gewerkt en ontwikkeld om dat uh, goed te krijgen. Ja, het is een historische dag voor jou, hè? Vandaag is, voor het eerst in de uh, winkel? Voor, voor het eerst in de winkel, ja. Ja, en naast mij staat uh, Marijke Kooijman van uh, Vereniging Kust en Zee. Je kijkt helemaal blij, hè? Ja, zeker, want we, dit is echt een stap voorwaarts in het uh, geheel om uh, het lood uit het water te krijgen... wat veroorzaakt is door de vissers, die natuurlijk tot nu toe met lood vissen. En hoeveel lood hebben we dat dan per jaar? Wij denken in het zoete water 60 ton per jaar... Maar in het zoute water, omdat het om zwaardere gewicht gaat, is de eerste voorzichtige schatting 200 ton per jaar. Maar Niels wil nu echt de goede getallen boven water gaan. Heb eh, je er geen onderzoek naar gedaan dan, Niels Brevet van de Visserijbond? Nee, de enige die er onderzoek naar gedaan heeft, die staat voor je. <lacht> Ik heb uh, ooit eens een enquête gehouden in 2008 onder uh, lezers van het Visblad. Dat zijn onze uh, zoetwatervissers. En uh, gevraagd van. Uh, ja, hoe, hoe vaak vist u? Hoeveel verliest u dan als u vist? Ja, dan zeggen ze natuurlijk allemaal, ja, dat valt reuze mee, hè? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar uh, we kwamen er wel achter, en we wisten we eerlijk gezegd al... dat de mensen die heel veel vissen, die verliezen het minst. Want dat, zo maar... gaat dat, hè? Lood raak je kwijt, omdat uh, je vistuig blijft hangen aan wrakken, bijvoorbeeld. Ja, of aan de netten die op zo'n wraak hangen, dat klopt. Ja. En enig idee, Marijke, wat dat lood doet als het in het water ligt? Nou, het is giftig voor organismen. Het gaat, begint natuurlijk bij de algen, gaat naar de vissen. En voorbeelden van het zoete water, bijvoorbeeld waardoor het ook aangekaart is, zijn zwanen. Dus het wordt door dieren gegeten en zo komt het in de voedselketen terecht? Ja. ja naast de hele milieuproblematiek van het lood... speelt er ook een heel gezondheidsaspect in de hele sector. Lood is giftig... Als je het aangeraakt hebt, je handen wassen, uh, je moet echt zorgen dat je niet te veel lood binnenkrijgt. Maar als ik dat zo hoor, dan weten we hoe mensen dat niet, Niels? Nou, je moet inderdaad niet met je kop boven een pannetje smeltend lood gaan hangen. Maar ja, ik vis al uh, 30 jaar. En, uh, met lood in je handen? Met lood in mijn handen. En ja, je voelt je nog helemaal prima? En ik voel me goed. Ja, die zwanen die gaan er inderdaad aan dood. Die krijgen vlammingsverschijnselen, dat klopt. Ja, we moeten ook wel iets met lood doen. Want er is zoiets als een kaderrichtlijn water en die zegt dat lood teruggedrongen moet worden. Dat, dat zegt Europa, alleen dat zegt weet Europa. niemand eigenlijk nog hoe en hoeveel. Hè? Nee, en um, in Engeland gebruiken ze een alternatief dat is tin uh, en ze vissen met zink. Maar als we naar de Europese normen kijken, dan uh, mogen we dat in Europa niet gebruiken. Als Europa had gezegd van nou je mag ook met zink of met tin vissen, dan waren we al klaar geweest. Dan hadden we een alternatief gehad. Dus nu moeten we kijken naar materialen die uh, wat kritischer zijn, wat ons ijzer. En uh, ja, dat maakt het heel moeilijk, want dan ga je kijken naar prijs en kwaliteit. Zeg Jan, wat ga je ervoor vragen hier in de winkel? Ja, het zal wel iets duurder worden. We zijn er nog niet geloof ik helemaal uit. Maar ja, ik kom op, het, het ligt een... in de winkel. Je moet er nou toch al een, van een pakketje van op hebben? Cent... We verkopen het nu voor een cent per gram. Ja, per gram, ja. ja. Dit is geloof ik 200 gram. Dus uh, ja, daar zou je 2 euro voor vragen. Dan. Ja, oké, okay, maar dat is wel gesubsidieerd als ik jou zo daar hoor. Maar ik ga een dikke subsidie ja. op, want anders maar... zou het hoeveel kosten? Dan heb ik een uh, getalfactor 3, 4 duur. Oké, okay. dus dan is het al gauw 8 euro of zo, zo'n stukje. Ja. Ja, en, en dan, dan is... kopen ze het niet, hè, denk ik. Dat gaan ze niet kopen. nee. nee. Jan, laat ze een stukje gewoon lood zien. Wat verkoop je hier zoal in de winkel? Ja, meestal wat wij verkopen is zeg maar uh, tussen de 125 en de 200 gram ankerlood. En uh, ja, dat, uh, dat verkopen we van 1 euro tot 2 euro. ligt aan de, de gewichten, hoe zwaar. Ja. Het ziet er best wel simpel uit, hè, Jos, als je zo kijkt. Het is ook heel simpel om te maken. En er zijn dus ook heel veel mensen die, die thuis met een oude brander en een oude pan zelf lood gieten. Oh, ja? Jan verkoopt daar ook de mallen voor. Ja? Dat... dat doen mensen thuis? Ja, dat doen mensen thuis. Uh, hopelijk in de buitenlucht een beetje of in de schuur. Dat niet, uh, ja, of doet eigenlijk niet. Weet je. Ja. Maar lekker. je verkoopt de mallen wel. Ja, maar ja omdat ze, ja, omdat ze ja. er toch om vragen. Waarom gebeurt dat op zo'n grote schaal? Hoe kan dat? Nou, het is goedkoop. Mm -hmm. je vindt, ja, het is heel makkelijk te gieten. Je kan het in je eigen schuurtje doen. Ja, maar is er geen, lood, uh, geen, geen inspecteur die daar eens naar kijkt, bijvoorbeeld? Ja, dat zouden we wel uh, leuk vinden. Maar goed, uh, Niels, je had het al over kaderrichtlijn. Hè? Europa wil dat het teruggedrongen wordt. Ik weet dat het in Denemarken al verboden is. en Engeland voor een deel. Maar waarom gebeurt dat hier in Nederland niet? Uh, zolang er niet voldoende alternatieven zijn en je wil lood gaan verbieden in Nederland, ja, dan duw je het, het illegale circuit in. En dat krijg je dus in Nederland ook, het probleem van handhaving, controleren. Ja, daar moet je mensen voor hebben. En dan moet je maar net toevallig een boven hebben of iemand van de politie, een politiechef die dat interessant vindt om te doen. Maar in de praktijk gaat dat niet gebeuren. En dat, die, die twee argumenten zijn reden geweest voor onze overheid... Maar ook, voor, ook in Duitsland, Frankrijk en alle andere Europese landen, behalve Engeland en Denemarken, om uh, er nog niet aan te beginnen. Dus ze kijken allemaal naar elkaar. Wat ze gaat hij doen? Allemaal naar elkaar, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, goed. ja. goed, het alternatief is er nu, hè, Marijke? Ja. Hoe gaan jullie nou de vissers uh, zover krijgen dat ze het ook gaan gebruiken? Nou, de, die concurrerende prijs, dat is natuurlijk één ding om ze erover de streep te halen, om het toch te kopen, zodat ze ermee kennis maken ja. en zien dat ook al is het groter, omdat het soortelijk gewicht natuurlijk. Ze zijn groter dan die van Lood, dat ze toch heel goed mee kunnen vissen. Ja. En een schoon geweten hebben natuurlijk. we natuurlijk. toch even wat vragen. We hebben iets nieuws in de winkel: een alternatief voor lood. Is dat zo? Ja, kom maar mee. Ja. Hier liggen ze. Nou, het zijn kunstwerkjes. Dat lijkt mij ook lood. Nee. Dit is ijzerpoeder met een binder. Het is dus vooral ijzer wat u in handen heeft. 90% ijzer, 10% in polymer. Ja, als je dit verliest, krijg je toch hetzelfde effect in het dat water? Krijg je, dan krijg je ijzer in het, het water. Gaat roesten, hè? Dat gaat roesten, dat klopt. En, dus. en die roest die komt op heel veel plekken van nature voor in Nederland. Je, je, je hebt wel sloten waar je, waar je ziet dat het water heel bruin is. En ik denk, als dit beter is voor het milieu, dan moet je het altijd kopen. Zo is het. Kijk, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, het is iets groter als normaal lood. dat is het enige. Maar het is wel beter voor het milieu, dik. Ik vind het wel een goed idee, dat wel. Maar ik vind het nog te groot. We zijn er wat fckvisjes? dik. Hoeveel, hoeveel loodjes ben je kwijt al gemiddeld? Ik was de laatste keer was ik er de drie kwijt. Drie kwijt. Maar ik wat, heb wat Is het wel... hoogste wat je wel eens kwijt bent gegaan? 16, 17 stuks. Ja. Maar, uh, maar dus dan zit je toch onder 4,5 kilo, 5 kilo lood wat je Ja, dan, dan heb je echt een van je slechtste dagen in je viscarrière. Ja, dat is je, je, je naam nou. niet noemen. <laughs> <laughs> Eigenlijk zou ik wel eens willen weten of het goed werkt, inderdaad, dit alternatief. Zullen ze een hengeltje uitwerpen? Ja, dat is goed. 100 gram. We gaan even in de haven vissen dus. Dat was ook Jos, uur van de waarheid. He? Het uur van de waarheid. Ja. Het lood gaat te water. Het lood gaat te water. Ja, nou ben benieuwd. Ja, ja oh hey. nou, het is in van zwaar. Ja, het, go het gooit heel goed. Ja. Ja? Ja. Okay. Nou ja, je hebt gooien, dat is één. Dus afstand die je houden, <laughs> Maar hij moet ook op de bodem blijven liggen. Ja. Maar hoe voelde we het? Ja, voelt goed. Ja, ja hoor. Brust. Zegt het voort? Zegt het voort, je kan er goed mee gooien. Een uh, wat atypisch muziekje moet ik zeggen. Maar zo af en toe probeert onze muziekstamenseller Renald Ruiter natuurlijk wat nieuws uit. Uh, dit was de Boston Pops Orchestra. Ze speelde blues uit de Eight Diver Divertimentos for Orchestra van de Amerikaanse componist Leonard Bernstein. Even kijken. Menno die is naar buiten gegaan. Niet om paddenstoelen te zoeken, maar... Wat we hier zien is een blok hout. Waarschijnlijk gemaakt door een klompmaker. Wel gesneden. Aan de onderkant zit een stuk metaal. Een stuk metaal. Het zal lood zijn, of het is een ander ijzer. Dat moet op zijn plaats houden. En dit hier? Dat is een ringetje. Daar zit hij mee vast. En als ik omdraai, zit er uh, een dikke spijker in. En wat voor hout is het? Nou, ik kan het niet definiëren. Het kan balse hout zijn, een soort lichtsoort hout. Het kan ook uh, wilgehout zijn of, of populier. Ja, nou ja uh, dames en heren. Het is tijd voor een, eigenlijk een bijzonder onderwerp. Want wat we hier hebben is eigenlijk een stuk. Ja, een stuk, ik durf bij niet Een stuk jagersgereedschap. Maar ook een fantastische weergave van de, van de natuur, toch? Uh, Steven Sterke, gastconservator van het Natuurhistorisch uh, Natuurmuseum in Friesland. Uh, uh, wat, hebben we hier nou, wat heb jij hier nou in je handen? Nou, dit is een tafelleend. Dit is een lokvogel. En deze uh, tafelleend werd vroeger gebruikt bij de jacht. Om ene te lokken. En uh, uh, het feit ook dat het een tafelleend is, uh, uh, kan je afleiden dat het heel lang geleden is. Die tafel heen. Deze is waarschijnlijk de jaren 50, 60 oud. En, en wat hebben we hier nog bij ons uh, liggen? We hebben er nog twee. Ja, wat hier nog ligt, is een uh, een goudplevier en een kiwiet. Die beide werden gebruikt bij het wilsterflappen, flappen. Het, het, het uh, flappen van uh, goudplevieren. Het vangen van goudplevieren. Vangen met een slagnet. En uh, de kiwiet en de uh, goudplevier trekken vaak samen op, dus die staan ook vaak samen in het veld. Nu is er een, een uh, tentoonstelling in het uh, Natuurmuseum uh, Friesland. Waarom een speciale tentoonstelling? Waar jij dus gastconservator van bent? Nou, daar komt mijn liefde voor de natuur en de liefde voor kunst eigenlijk samen. Lokvogels is een soort van volkskunst. En in onze omringende landen heeft die volkskunst, die lokvogels, een, een, een grote waardering. Amerika wordt snel een ton betaald voor een uh, bijzondere lokvogel. Maar hier in Nederland is dat nooit gezien. Een, een ton wordt ja. er betaald voor, voor zo'n ding wat jij nu in je handen hebt? Nou, deze zou waarschijnlijk iets minder waard zijn. Ja. Maar een, uh, een ton, zelfs een bedrag van een miljoen, is al uh, gegeven hey. voor een bijzondere lokvogel. Dat betekent dat die waardering van volkskunst, want dat is het ook. Hè, het is de, de, de, de, een kunstobject wordt het uiteindelijk. Uh, die waardering is er in Nederland niet. Dus ik wilde eigenlijk een keer Nederland laten zien. Ja, want we zeiden als ze werden gebruikt voor de jacht. Hoe, hoe ging dat dan uh, in zijn werk? We staan nu bij de vrachtige plas van het kapitool. Werden er gewoon een stel van die eenden in het water geduwd? Ja, dat klopt. Er zaten een stuk of tien, uh, twaalf eenden met touwtjes aan elkaar. Met dat ringetje wat ik net vertelde, zaten ze aan elkaar. En die lagen in het water. En die jagers zaten bij te wachten totdat uh, de eenden kwamen. En als de eenden kwamen, werden ze geschoten. Um, moest je ze dan nog op een bepaald moment, je zegt ze zaten aan elkaar, dat ze niet, dat ze niet uh, wegdreven. Uh, werden ze dan af en toe nog wat vooruit getrokken om te laten zien, van, het is net alsof ze bewegen? Nee, ze werden gewoon neergelegd en de wind, dat doet, doet natuurlijk veel. Dus, maar ze hoeven niet te bewegen, het is het silhouet die het moet doen. Ja. Dus de, de, de eend moet de herkennen dat er, een, dat er andere eenden zitten. Nou, dat is veilig, want het is waarschijnlijk voedsel. Of het is vrij. En dat leidt ze af. Dat is met de, de kiewiet en de galpenvier hetzelfde. Maar je zegt het silhouet moet het, moet het hem doen. We hebben hier die Kiviet. Want wij gaan natuurlijk toch meer praten over hoe mooi deze beeldjes zijn. Dan hoe je hier nou een hele zwerm Kiviet mee afschiet. Die Kiviet is toch ongelooflijk mooi gemaakt. Dat lijkt toch veel meer op een dan alleen maar het, het silhouet. Ja, maar wat je, wat je ziet, dat, dat, dat, uh, dat zie je ook bij de, de mimica in, in Papua-Nieuw-Guinea. Uh, de jager heeft ook bewondering voor zijn prooi. En je, hebt, uh, uh, je krijgt ook respect voor het dier wat je, wat je bejaagt. Dat kan niet anders. Als je de grotten van Frankrijk ziet, hoe de, mooi die bisons zijn getekend, is dat respect voor die bisons of voor die, uh, voor die runderen. Ja. Nou, bij deze uh, jagers is het niet anders. Uh, die hebben ook bewondering voor de vogel. En ze wilden natuurlijk ook eens wel wat moois maken. Je hebt heel eenvoudige, maar je hebt ook echt hele erge mooie. Um, deze, Kivit, deze, die heeft een beetje, een, wat heeft hij nou op zijn kop? Want het lijfje is van, ook weer gewoon van hout, hè? Ja, het is dus hout. En wat hij op zijn kop heeft is, of tempex met het uh, kuifje wat van plastic is. Dat elke uh, maker, uh, de, het is geen opleiding, het is een soort volkskunst. Ja. Ik zie het als naïeve kunst. En uh, er was geen opleiding, dus elke maker maakte zijn eigen lokvogels. En die gebruikte het materiaal wat hij voor handen had. Iedereen vond zelf het wiel uit. Dat klopt. Ja. Oké, okay, Steven, wij praten er straks over verder. Heeft het zin om hier die één nog uit te zetten om te kijken of we hier nog wat naartoe kunnen lokken naar deze vijver? Nou, ik neem aan dat hier geen jagers zijn, maar je zal ook een groep... Ja, maar wel kijkers oh. natuurlijk. Oh, ik denk niet dat er één op afkomt. Nee? nee. Oké. Okay, nou, dan verhuizen we met de vogels naar binnen. Praten we zo door. Sir F.D. van en door de Franse jazzgitarist gitarist Birelli Lagren. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. We kennen natuurlijk de oester als delicatesse. Maar dat de schelp ook ingezet kan worden als Kustverdediging is minder bekend. In Bangladesh gaan ze het proberen. Oesterriffen die aangelegd worden om de kust te beschermen tegen erosie. Uh, we herkennen de oester behalve als delicatesse en als kustverdediging natuurlijk ook gewoon als beest. Als beest in de zee, toch? Uh, ja, ja ik, hou, nee. ik eet helemaal geen oesters. Nee, ja? nee. oh. uh, in dit project werken Royal Haskoning, Imaris, Ley en de Universiteit van Bangladesh samen. De oesterriffen moeten de stroming beïnvloeden... voor aanslibbing zorgen en de biodiversiteit vergroten. De lokale bevolking mag ook oesters oogsten. Maar dan wel met beleid, want de riffen moeten wel kunnen blijven groeien. Ja, maar hoe weten ze dan uh, dat er niet het hele riff wordt opgegeten? Vroegen we aan Arjo Rothuis, coördinator van het project... Ja, we hebben ervaring met beheer van mangrovengebieden op deze wijze in Bangladesh... waarbij mensen toestemming krijgen om voedsel uit het gebied Oosten als het gebied in het gebied intact te laten. Dat willen we ook zo toepassen voor de En Dat werkt goed, niet altijd, maar dat is de enige manier waarop je het kan doen. Hoe gaat het riff aangelegd worden eigenlijk? We hebben nu onderzocht welke type substraten we kunnen gebruiken om de oesterlarvjes in te vangen en te laten groeien... En we gaan nu op grote schaal een rif aanleggen waarbij we gebruik maken van lege uh, legeroesterschelpen en andere lege die hulzen, uh, van puin en van betonnen structuren. Dat we nu weten dat er voldoende oesterbroed aanwezig is, zal dat uh, gaan zettelen op dat substraat en zal het rif uh, in een aantal jaren uitgroeien tot een uh, solide structuur. Het broeikas-effect. Het zijn niet alleen broeikasgassen die ervoor zorgen dat het klimaat opwarmt. In Canada is de zomertemperatuur in naaldbossen in tien jaar tijd gestegen met één graad door een klein kevertje. Dit kevertje van nog geen halve centimeter legt zijn eieren onder de boomschors en maakt een schimmel aan die de afweer van de boom lam legt. Binnen een paar weken legt de boom het loodje. Inmiddels is al 170.000 vierkante kilometer Canadees bos afgestorven. Door het verdwijnen van dit bos neemt de waterverdamping af en dit leidt tot temperatuurstijging. Wetenschappers denken dat niet alleen het lokale klimaat verandert, maar dat ook wereldwijd de gevolgen te, mer de, dat ook wereldwijd de gevolgen te merken zullen zijn. De telefoon. Staatssecretaris van Natuur Koverdaas lanceerde vorige uur in onze uitzending een plan om een extra heffing op te leggen op vlees. Waardoor met de opbrengst daarvan veehouders meer kunnen investeren in dierenwelzijn. Ja, een soort vrijwillige heffing van een paar cent per ons vlees. Waarbij u als consument bij de kassa van de supermarkt zelf mag bepalen of u die paar cent over heeft voor een beter dierenwelzijn of niet. We belden met uh, een aanleiding van dit idee met Sjoerd van der Wouw van de stichting Wakkerdier. Hij is, niet zo plan, hij is niet zo blij met het plan van de staatssecretaris. Het klinkt heel erg als een proefballonnetje en de tijd van proefballonnetjes is echt voorbij. We moeten nou echt een eind gaan maken aan de vee-industrie en dat doe je door echt beleid te maken en niet door proefballonnetjes op te laten. Wat Vedaas nu voorstelt, is via die supermarkten regelen. Daar hebben we heel slechte ervaringen mee. is heel omslachtig, Wij geloven er niet in. Nu laat je eigenlijk uh, de keus bij de consumenten die wel en niet willen. En dan zie je toch dat heel veel mensen het ook wel een eind aan die veeindustrie willen... maar niet voor uh, willen betalen als de keus wordt gelaten. Dus je moet die keus gewoon niet uh, openlaten. Je kunt het beter regelen via de belastingen. Bijvoorbeeld via een vleestax waarin je gewoon vlees... wat in principe natuurlijk enorm uh, veel milieuschade en dierenleed... Het geeft dus niet duurzaam is dat je daar een vleestaks op legt... in het hogere belastingtarief doet. En van dat geld wat dat opbrengt... kun je de v-industrie weer wat vriendelijker maken. Een ontdekking. Planten hebben zelf een strategie om van bladetende rupsen af te komen. Ze scheiden geurstoffen uit waar sluipwespen op afkomen. Sluipwespen leggen eitjes in de rups, waardoor de rups sterft... Parasieten dus, die sluipwespen. Maar de plant is gered. Helaas zijn er ook sluipwespen die parasiteren op deze parasiterende sluipwespen. Hyperparasieten. Die wachten tot de larven van de voorgesluipwesten uit de rups kruipen... en leggen daar hun eitjes weer in. Deze hyperparasieten komen af op de geur van de plant. Want die geur laat weten waar geparasiteerde rupsen zitten. De vraag is nu of deze strategie nog wel werkt voor de plant. Want met het verlies van de eerste wespellarven. is de plant veel minder beschermd tegen nieuwe rupsen. Kunt u het nog volgen? Beestachtige rupsen. Jaarlijks worden wereldwijd bijna een half miljoen pythonhuiden verhandeld. Dat blijkt uit een alarmerend rapport van het IUCN en het Wereld Natuurfonds. De huiden zijn afkomstig uit Zuidoost-Azië... en zijn met name bestemd voor de Europese mode- en leerindustrie. Volgens de studie is de bedreigde lichte tijgerpython een van de meest verhandelde slangensoorten. Belangrijkste afnemers van de huiden in Europa... zijn Italië, Duitsland en Frankrijk. De natuurorganisaties roepen de mode-industrie op... om strenger toe te zien op de handel. Wetenschappelijk nieuws. Pimpelmezen mannetjes werken harder bij minder aantrekkelijke vrouwtjes. Zo verzamelen ze bijvoorbeeld flink meer rupsen voor een jongen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie, het NIO. De onderzoekers maakten de pimpelvrouwtjes onaantrekkelijk... door de blauwe veren op de kop in te smeren met een soort zonnebrandcreme. Waardoor deze veren tijdelijk geen UV-licht weerkaatsen. NIO-onderzoeker Marcel Visser. Die mannen willen natuurlijk dat die jongen die in het nest zitten, dat die goed door voet raken en gezond uitvliegen. Als je denkt dat zijn vrouw in een slechte, slechte conditie is, dan zal hij daarvoor moeten compenseren en dus harder gaan werken. En zo zie je dat die mannen eigenlijk best harder kunnen werken, maar dat normaal gesproken niet voor kiezen hoe dat te doen. Grappig genoeg is er heel vaak onderzoek gedaan wat er gebeurt als je de man minder aantrekkelijk maakt. Maar dit is de eerste keer waarbij we een experiment hebben gedaan waar we een vrouw minder aantrekkelijk hebben gemaakt. Dus dat was eigenlijk heel verrassend dat die mannen daardoor harder gingen werken. Het meeste wat je vindt als je de man onontrekkelijk maakt, het zou minder hard gaan werken. Bedreigde natuur. Microplastics zijn niet alleen slecht voor dieren, omdat ze daardoor veel schadelijke stoffen binnenkrijgen. Ze blijken er ook nog eens gewicht door te verliezen. Dat is ontdekt bij zeepieren door onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Zeepieren staan aan de basis van de voedselketen... omdat ze gegeten worden door watvogels en vissen. Van Mosselen was al bekend dat die de plasticdeeltjes opnemen. Microplastics zijn afkomstig van kleding, medicijnen of cosmetica... en komen overal in het milieu voor. Voor de Tweede Kamer reden genoeg om een motie aan te nemen... die de regering oproept het gebruik van microplastic op termijn te verbieden. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Het FSC-keurmerk voor verantwoord bosbeheer bestaat bijna twintig jaar. Het logo van de Forest Stewardship Council moet garanderen dat de productie van hout voldoet aan de normen voor milieu, duurzaamheid, sociale omstandigheden en economie. Wat heeft het FSC-keurmerk in die twintig jaar voor elkaar gekregen in de tropen? En waarom is FSC vooral een succes in gematigde en noordelijke bossen en minder in de tropen, zoals bijvoorbeeld in Afrika? Herman Reef van houtbedrijf TRC in Cameroen. Kijk, als je de, de bossen helemaal wil besparen... dan moet je ze met rust laten en dan moet je ze beschermen. Wij werken allemaal in secundaire bossen. Maar ook al zou je maagdelijke bossen hebben... ik denk dat het voor een land goed is... om uh, gebieden aan te wijzen voor duurzame bossexploitatie. En voor mij is dan gewoon dan is FSC de beste, de beste norm daarvoor. In Cameroen runnen de Nederlandse broers Reef het houtbedrijf TRC... Het hout halen de gebroeders uit vier bossen, waarvan de helft gecertificeerd is volgens de regels van FSC. En dat houdt meer in dan alleen duurzaam bosbeheer. Er zijn ook normen voor werkomstandigheden. Verslaggever Han van der Wiel is mee het bos in. Nou, dit, was dus een, uh, dit is dus een trein van 9 hectare, helemaal ommuurd. Nou, dit zijn allemaal ruimtes, die hebben, er allemaal bij, die hebben we allemaal bijgebouwd. Hier zitten dus ook de. Consumator. Er, er zit ook een. Waar uh, zijn de poses... Ja. Eerder kunnen we over. Ze kunnen hier wassen. Dit is de kantine. Dit is, dit is dus allemaal ook volgens FNC. Hè? Dit, dit ben je dus ook verplicht. Kijk, iedereen heeft zijn eigen kledingkaart. Wat bedoel je met ben je verplicht? Dit ben je ook verplicht om te doen voor FNC. Een ontvangsruimte. personeelszaken. Dit is een ruimte waar de jongens zich omkleden. Ze kunnen zich daar douchen. Je hebt met twaillen. allemaal eigen kluisjes? Allemaal eigen kluisjes. Ja. Paletten en douches. Dus uh... ja. Hoe gaat dat? Elke locatie heb je een medische post. Elke zagerij, de schulvenerfabriek, in de bossen ook, heb je een medische post. Er gebeuren veel uh, ongelukjes? Ja, van die kleine dingetjes allemaal. Ja. Je hebt soms ook wel wat, uh, wat ernstigere dingen, maar over het algemeen valt het wel mee. Ja. Ja. Het is wel veel minder geworden, ja. laat ik me zo zeggen. De hele FC helpt daar wel mee, ja. die hele veiligheid. Ook er... omdat je traint. Je traint, mensen krijgen een opleiding. Ja. Dus, uh, ook... En de meeste ongelukken. Die gebeurde vroeger in de bossen en dat werd bijna niet heel. Wat voor ongelukken gebeurde er vroeger ah, die nou niet meer gebeuren? Tak, tak op je hoofd of uh, allemaal zulke soort dingen. En waarom gebeurt dat nou niet? Meer? Als Dat nou gewoon zul je zelf ook zien. Als we bij een kap bij kunnen zijn, dan zie je gewoon welke veiligheidsmaatregelen ze nemen. Ook onze jongens dirigeren, die moeten daar naartoe, dit en dat. En dan, zie je, dan zien we wel hoe dat gaat. Kom we komen nu... Uh... Bij een zogenaamde bretel lopen we nu. Dat is een klein wekkertje, het bos in. het hier wordt nu gekapt. Ja, we gaan nu even kijken bij een kap. Hey, nu zijn, zijn we eigenlijk midden in het bos. Wat zijn ze nu hier aan het doen? Ze zijn nu de voorbereiding aan het doen voor de, voor de kap. Hij maakt nu een beetje het de, de, de, ja, zand en de rommel wat op de schors zit. Dan krabben ze er met een groot mes af om de zaag niet uh, onnodig uh, stom te maken. Als de zand op de zaag komt, dan is het net schuurpapier. Dus hij maakt dat nou een beetje schoon. En uh, zijn hulpje, die, die, die zag gewoon dat hij zometeen vrij kan werken. En die hulpje gaat zometeen ons ook zeggen: van jongens, jullie moeten daar gaan staan. Voor het geval. Een vluchtweg. Gaan, uh, een vluchtweg, ja. ja. ja. Ik ga het gaat echt heel zorgvuldig, hè? Ja, ja dit zijn hulpje, die kijkt ook, want, uh, want hij wil daar ongeveer 5 centimeter overhouden, dan moet dat daar ook. Kijk, want dit laatste stukje, dat breekt straks af en dat is goed. En dan heb je de minste beschadiging. Dan gaan we nog uh, een beetje meer naar die achterkant in en laten we voldoende vlees zitten, dat hij nog één keer een uh, waarschijnlijk verticale snede kan maken en dan gaat hij vallen. We je moet ons nu uit de voeten maken. Laat Een toch die bewegen als je dat? Ja, ja. Gewoon geen beschadiging, minimaal lengteverlies, Met geen scheuren in de stam. Hartstikke mooi. Het fsc keurmerk blijkt dus een goed instrument te zijn om een bos te beschermen op microniveau. Die postzegel die een bos is in het land. Daar gaan houtbedrijven zorgvuldig met hun bomen om en met hun personeel. Ze weten precies wat ze doen. Maar de vraag is of het keurmerk ook geschikt is om bossen in een regio of in een heel land goed te beschermen. Tegen de palmolie-industrie, tegen oprukkende mijnbouwbedrijven of voor illegale kaalkap. In Wageningen zit Tropenbos International en hun directeur is René Boot. Nou, ik denk dat de FNC op dit moment, uh, zeg maar, als je kijkt naar allerlei certificeringssystemen, het redelijk goed doet. Als je kijkt naar wat ze nou met de tropen doen, dan valt dat jammer genoeg toch tegen. In de gematigde streken zie je heel veel bedrijven die gecertificeerd zijn. Bedrijven in de tropen, dat is nog steeds een heel klein percentage. Ik denk dat dat vaak nog niet eens 1 of 2 procent is. En hoe komt dat? Wat je vaak hoort van bedrijven is dat ze het duur vinden. Dat is één argument. Twee is dat ze zeggen van ja, wij doen het wel, maar onze concurrent doet het niet. Dus die kan heel veel goedkoper werken. Maar het zou wat mij betreft iets te eenvoudig zijn om alleen maar naar die twee argumenten te kijken. Ik denk wat er een feite aan de hand is, als je als bedrijf... ...duurzaam wil produceren, je wil gecertificeerd worden... ...dan is dat een beslissing voor de lange termijn. Je moet investeringen doen in je personeel, in je hele organisatie. En die lange termijn investering, die is niet zo makkelijk te realiseren in de tropen. Waarom niet? Omdat het vaak niet helemaal duidelijk is of de regelgeving volgend jaar nog hetzelfde is... Of de rechten die je had voor een concessie, of die nog steeds gehandhaafd blijven. Dus is de onzekerheden die je vaak vindt in de tropen. Hebben ze een doorslag op het feit of bedrijven wel of niet bereid zijn... om op de lange termijn investeringen te doen. En investeren in certificeren is een lange termijn investering. En dat is denk ik wel van belang, want als je kijkt naar veel tropische landen... dan zul je zien dat in, in zo'n land zijn misschien een paar bedrijven die internationaal exporteren. Voor die bedrijven zou een certificaat, een FSC-certificaat... dus interessant kunnen zijn. Maar als je vervolgens bedenkt dat van de totale nationale productie... in zo'n land veel minder dan de helft vaak geëxporteerd wordt... als dat dan betekent dat voor het overige gedeelte... soms de helft of meer, helemaal geen regelgeving bestaat... ja... Draag je dan werkelijk bij aan een beter bosbeheer in dit land? Nou, we staan hier in een loods van Koninklijke Dekker met Robert Jan Dekker. Hij is directeur van het houtbedrijf, een van de grotere in Europa op het gebied van tropisch hardhout en voorzitter van FSC in Nederland. Nou, je hebt gehoord wat René Boot zegt. Wat draagt FSC of certificering in het algemeen eigenlijk bij aan een beter bosbeheer in de oorspronglanden? Ja, ik denk dat de FSC toch wel een bepaalde garantie geeft. Ook al zijn het dan per land nog helemaal niet zoveel concessies die FSC gecertificeerd zijn. De concessies die gecertificeerd zijn, zijn daarmee wel vrijgesteld van illegale kap. Worden behouden voor de toekomst. En leveren dus op die manier zeker een bijdrage. En hebben vaak ook een voorbeeldfunctie voor andere concessies. Maar als je kijkt op het totaal van al die tropische bossen die er zijn in de wereld, dan is maar uh, iets van 16 miljoen hectare, dus vier keer in Nederland, uh, gecertificeerd volgens de regels van FNC. Dat is toch heel erg weinig? Uh, dat is nog heel erg weinig. Uh, aan de andere kant is de ontwikkeling toch vrij snel gegaan uh, in de laatste jaren. Als ik kijk uh, wat er in de laatste 15 jaar gebeurd is, uh, met name de eerste jaren, was het heel erg moeilijk om zelfs uh, een paar honderdduizend uh, hectare uh, te certificeren. En het komt toch wel een klein beetje in een stroomversnelling. Uh, het is lange tijd ook zo geweest dat er eigenlijk te weinig aanbod uh, was, waardoor ook de vraag niet uh, echt kon doorgroeien. En zo langzamerhand is het zo dat uh, de vraag eigenlijk uh, te klein is voor uh, het aanbod wat er is. Dus op dit moment is het met name zo dat de vraag nog een stuk gesimuleerd moet worden, waardoor ook de uh, certificering weer in een stroomversnelling kan gaan komen. Nou, was ik in Cameroen bij de gebroeders Reef bij het bedrijf THC. En zij vertelden me dat ze maar een heel klein deel van hun hele houtoogst kunnen verkopen met dat FSC-label. Met andere woorden, heel veel klanten van ze, die hoeven geen FSC, waarschijnlijk omdat het te duur is. Dus die bonus die zij op FSC kunnen zetten, van 10 tot 15 procent, die kunnen zij maar bij een klein deel van hun productie doen. Is dat een groot probleem? Ja, dat is zeker een probleem. Het tegenvallen van de marktvraag stimuleert natuurlijk niet de certificering in tropische gebieden. Uh, helaas zijn er niet zo heel veel landen in de wereld die echt inzetten op, uh, op FSC. Uh, Nederland is zeker een voorloper op dat gebied, maar zelfs in Nederland moeten we uh, middels FSC Nederland enorm de vraag stimuleren. Onder andere door convenanten af te sluiten met uh, de retailbedrijven, door convenanten af te sluiten met de bouwbedrijven. Waarbij er niet gezegd kan worden van ja, maar het is wat duurder uh, en mijn buurman doet het ook niet. Dus uh, ik uh, kan het niet verkopen op het moment dat ik er meer voor moet betalen. En daar zullen we echt doorheen moeten. Ja, we zullen eigenlijk een soort van kritieke massa erin moeten bereiken. Dat je op een gegeven moment een omslagpunt, een keerpunt bereikt, waarbij het meer dan 50% in de markt wordt. Ja, en dan wordt eigenlijk iedereen wel uh, gedwongen om erin mee te gaan. Maar zodan de producten nog naast elkaar blijven liggen met een redelijk prijsverschil, uh, is dat heel erg moeilijk. Zijn die lokken in de van de FSC uh, hout? Deze is een Tempex, begrijp ik. En die... nou, we gaan het direct even vragen aan Steven Sterk. Uh, we gaan eerst nog even een Nederlands lied draaien. Soms zit daar een verhaal aan vast, zoals vandaag. De vader van een vroege vogelscollega is deze week opgenomen in een verpleeghuis. Dat is een, ja, een ingrijpende gebeurtenis. Zeker omdat de patiënt steeds vergeetachtiger wordt. Maar sommige dingen vergeet je nooit. In het verpleeghuis kan hij zo nog een beroemd natuurgedicht citeren van Han G. Hoekstra. Hoewel hij de naam van de dichter dan niet meer kent. Hoekstra, Hintra. De Ceder van Han G. Hoekstra is een jaar of dertig geleden... voor een Vara-radioprogramma op muziek gezet door Jelle de Vries. Het wordt gezongen in deze uitzending vandaag door Letty de Jong. Ik heb een ceder in mijn tuin gepland. Je kunt hem zien, ge het niet te willen. Een binnenplaats, meesmeld ge, sintels schillen. En schimmelt die een blinde muur aanrand. Er is geen boom, alleen een grauwe wand. Hij is er, zeg ik, en mijn stem gaat trillen. Ik heb een ziel in mijn tuin geplant. Ge kunt hem zien, ge schijnt het niet te willen. Ik wijs naar buiten, waar zijn ranke prille stam in het herfstlicht staat, onaangerand, niet te benaderen voor nood als geen macht ter wereld kan het rondbeeld rillen. Ik heb een zeder in mijn tuin geplant. Ik heb een zeder in mijn tuin. Ik zou zweren dat Joost Huizing hier de tweede stem zong... maar het is heel erg lang geleden, dus dat zal wel niet. De ceder was dit, van Han G. Hoekstra. Goudplevieren, kievieten, ganzen, eenden, maar dan van hout of ander materiaal. Jarenlang zijn in Nederland lokvogels gebruikt uh, voor met name de jacht. In Natuurmuseum Friesland is hierover tot en met 31 maart 2013 een expositie te zien. En We spraken daarnet al gaskonservator Steven Sterk... Um, Steven, um, ho hoe lang zijn ze nou eigenlijk, hoe lang worden ze al gebruikt, die, uh, die lokvogels? Nou, die lokvogels worden nog uh, steeds gebruikt bij het Wilsterflappen, hè, de, met de slagnet, de Galperenvangst, maar dat is nu voor het uh, ringen. Deze vogels van de tentoonstelling, ook de vogels die in het boek staan, die zijn allemaal. Nou, 30 tot 40 jaar oud. Die worden niet meer gebruikt. Het zijn ook objecten geworden. Ja. Maar hoe lang? Is, is dat al is dat sinds vorige eeuw? Of is het al even lang? Dat die duizenden, wees... duizenden jaren. Zelfs ja? bij Egyptenaren zijn de lokvogels gebruikt. Dus de lokvogels als, als, als vogel bij de jacht is altijd gebruikt. Wat grappig. En in Nederland ook? Bestaan er ook lokvogels uit 900? Uh, nee, het is natuurlijk allemaal organisch materiaal. Er is niks bewaard gebleven. Maar uh, als je naar de dan kijkt, dan kan je wel... Er uh, dus werden ook uh, uh, een, uh, eieren gebruikt, hè, als kooien, om in een nest te leggen. Maar een kiwiet. En die zijn heel erg oud. Dus waarschijnlijk zijn lokvogels ook wel hier gebruikt. Ja. Werkt het nou bij alle vogels? Een nee, het werkt alleen bij zwermen. Kijk, bij, bij, uh, je hebt bijvoorbeeld wel bij de watersnip. Nee. Werkt mm -hmm. er wel bij de watersnip, maar niet bij de houtsnip. Een houtsnip is een individuele vogel. Ja. En de watersnip die komt in zwermen. En zo is het ook met de wilsers, de plevier, met de kiewiet. En ook met de ganzen en de eenden. Dus bij roofvogels werkt het dan niet, bijvoorbeeld? Nee. Nee. Dus je kan niet een hele grote zeearend uh, ja. op een stok ja, het het zetten... Truisvog. en dan je dan twintig zeearenden om. op afvallen. Je kan het doen, maar het zal geen effect hebben. Nee. Waarom fascineert het jou zo, die, uh, die lokvogel? Nou, ik heb vooral de, de, wat ik net al zei... de liefde voor het veld en de kunst, komt die bij elkaar. Dat is de, de, de vogel... Uh, met een tederheid vaak gemaakt en, en de, de, door de, de volkskunstenaar. En uh, dan is het mooi als object, als sculptuur als wordt het dan echt heel bijzonder. En wie waren die volkskunstenaars? We waren gewoon de mensen uit het veld. En die, die gewoon thuis in de winter maakten ze die vogels. Als geen uh, niet jaagden maakten ze die vogels. En daar de paarden van dus zijn echt kunstenaars geworden. En dat inspireert ook. Je ziet ook dat uh, Picasso hè, erg geïnspireerd is door de uh, Afrikaanse kunst. Ook volkskunst. Nou, dit, dit inspireert mij ook. Ja. Ja, we hebben hier uh, nog bij, want die hadden we net ook even buit, buiten, uh, die eend natuurlijk. Die tafel-eend van hout, balsehout zei je. En dit is een, een, uh, een goudplevier, hè, die ja. ik hier heb. Heel erg licht. Dit is van kunststof. Ja, die is van Tempex. De meeste zijn van hout gemaakt, maar ook van papier-maché. En elke kunstenaar of elke maker gebruikt ander materiaal wat hij voor handen had. Dat later kwam de tempex in, in zwang en eerder was het papier-maché en daarvoor natuurlijk veel hout. En er werd vaak een, een stavel liggen gedraaid van een schroef of, of een stukje staal. En, en uh, bij de kiwit uh, staat een in het boek, uh, daar gebruikt ze een beetje je, uh, paardenhaar voor, voor het kuifje. Ja. Dat hadden ze toevallig. Nou staat er ook een tafel eend uh, hier op? Op tafel. Uh, maar hij heeft bijvoorbeeld geen oogjes en niet echt een duidelijke, duidelijke tekening. Zo, dus je zou denken dat, die, dat wat sommige lokvogels lijken heel goed en sommige ook weer helemaal niet. Die, dan zijn het toch wel kippige vogels die. Uh... Nou, de vraag is of het, het, het mooie beschilderen wel effect heeft. Ja. Uh, ik denk dat dat. is ook nooit onderzocht. Maar dat is. Men wil gewoon ook een mooi, mooie eend maken. Maar het silhouet van een vogel is eigenlijk al voldoende. Want wat ziet een vogel? Ja. Je ziet niet die kleurtjes en de details op zo'n eens op, uh, op 200 meter afstand. Wat dus ziet die die dat kijk, Wat hij ja. wel ziet? Ja. Ik zou het niet exact weten, maar, uh, maar uh, vooral het silhouet. Er zijn ook lokvogels zonder snavel, die alleen maar eigenlijk silhouet zijn. En uh, dat heeft het eigenlijk hetzelfde effect als bij een hele mooie vogel. Want je hebt er een prachtig boek bij, bij hoort hij speciaal bij de tentoonstelling. Ja, de voor de de toontstelling de toontstelling de? gemaakt. Lokvogels, um, ja, geweldig boek. daar staan ook verschrikkelijk veel van die vogels in. En daar zie je ook dat verschil he, in tekening en in, um, in uitwerking. Hm. Want we, we, we lazen ook dat uh, heel vroeger, dat ze nog simpeler gemaakt werden. Een vogel om een, een andere vogel te lokken. Gewoon een molshoop? Ja, ja dat is geweldig, ja. ja. Uh, hoe deden de, ze dat? In de tentoonstelling uh, staan uh, twee ganzenkoppen. En die werden gewoon in de grond gezet. Dat deed men een jute zak overheen en dat werkte ook. Dus dat, dat laat zien hoe simpel het eigenlijk was. En ook dat je niet echt hele mooie ganzen hoefde te maken. Dat een hele simpele oplossing, zoals een molshoop... of gewoon een stok met een kop en een jute eroverheen, dat, dat ja. werkt. Kijk, ze, ze willen gelijk van de wereld rijden door... Om, om, om te kijken hoe je nou houtsnippen, uh, <laughs> ka ka ka houtsnippen ja. kan <laughs> Maar die reageren er niet op, hè? Houdstip, nee. Nee. nee, dat is de andere jacht. Nou, ja. hang maar op, jongens. dat heeft okay. geen zin. Nee, want hier heb ik een. dat is een, een, een, een lokkeend, midden vorige eeuw. En dat is, dat is meer een soort, wat is het? Lijkt wel een humpklei. Ja, Dat is niet van nee, nee, volgens mij Dit is, is zo het van, als ik het zou doen, van turf. Ja. Dat was het materiaal wat we voor de handen had. We hadden gewoon de, de, de, de dichte turf. Ja. En dat kon je natuurlijk heel gemakkelijk snijden. Dus dan maak je daar een eend van. En ja. dat ging natuurlijk niet zo lang mee. Dus het is heel bijzonder dat deze bewaard is gebleven. Want turf, ja, dat is dus licht materiaal. Als je dat in water legt. Dat valt eigenlijk uit elkaar. Heb je nou bij jullie daar in Friesland... en in de contrij waar dit veel gebeurde... hele bekende makers? En volgens nee. waarvan je zegt... Oh, dat, is, dat is van de hand van... noem maar. Ja, je kan het herkennen. Uh, je, je kan al een volg vaak kennen oh, dat is van die maker. Maar we hebben erg ons best gedaan om die provenance... die afkomst te beschrijven. Dat we ook wilden weten waar het gemaakt was en werd. Uh, maar die, die makers waren tot, waren tot nu toe anoniem. Die maakten gewoon die dingen en er waren soms verzamelaars, die kochten eentje. Maar die maakten dat eigenlijk gewoon voor zichzelf. Ja. En, dat, en als je dat, uh, zoals het me vaak volksend gaat, is niet bekend wie het gemaakt heeft. De meeste lokvogels weten we ook niet wie het gemaakt heeft. zitten er geen handtekeningen op? Nee, helemaal nee. niet gedacht. Dus de, de, de, de jager was Swinters ook de maker? Ja. En dat is nu ook nog steeds de mensen die nu flappen om, om vogels te ringen? Nou, er, zijn, er is nog één. Uh, het is eigenlijk een, een, een vak wat uitsterft. Het is eigenlijk gebeurd. Er is nog wel eentje, zoals vaak met uh, ontwikkelingen gaat. Er blijft één over. En dat is dan de laatste, Bauke Kuipers. Bauke daar staat hij in ja, de foto. Prachtige werkplaats. Echt een ja. hele... Een mooie ouderwetse werkplaats. Ik zie hier een, een bankschroeven en gereedschap. Maar inderdaad een stuk uh, piepschuim hè, maakt hij nu van. Ja, die maakt nu van piepschuim. Dat ja. is dan een beetje de laatste der Mo Mohicanen. Ja, dat is wat de laatste die eigenlijk die ik weet dat die, die nog lokvogels maakt. Want lokvogels worden nu niet meer gebruikt? Nee, ze worden niet meer gebruikt. Behalve dan bij het de, flappen, bij, de, bij het, bij het uh, vangen van goudplevier. Ja. Dat wordt nog gedaan. Dus dat worden ook nog al uh, uh, dus gebruikt. Maar voor de rest is het eigenlijk gebeurd. Eende jacht, de kleine eende jacht heb je niet meer. Ganse jacht eh, gebruiken ze ook niet meer. Dus eigenlijk is het gebeurd. Om... En zeker voor die, die, als je het over houtsnip of een watersnip hebt. Hè, hele mooie vogeltjes, die, die lokvogels. Ja, dat is natuurlijk al wel lang geleden. En zo'n jacht op een tafel eend of op een kuif eend, hè, die op tafel staat, dat is al heel lang niet meer. Nee. Nou heb je natuurlijk ieder jaar de vogeltellingen van de echte levende vogels. En mm. uh, dan krijg je zo'n gradatie van de beesten die het meest voorkomen. Wat is nou de meest voorkomende lokvogel? Ik, als ik hier door het boek bladeren zou ik zeggen de kiewiet? Nee, eigenlijk de, de goud samen met de kiewiet. Omdat dat in één ah. ene groepen gaat. Dus de de goud komt het meest voor, omdat je er ook daar het meeste van gebruikt. Je zet toch snel een stuk van 20, 30 goudplevieren, lokvogels, in, een, in, een, in het grasveld. En daarna zijn het eenden. Ja. En wat is de meest bijzondere? Uit de ja, het is een hele mooie, twee hele mooie eendjes. Die zijn heel slank, die zijn bijna Italiaans, heel elegant. Ik weet dat ze Fries zijn. Ze, komen, ze zijn gedateerd, ze komen bij, bij Tjemerem vandaan. Uh, Koehol onder gehucht. En ik ken ook de, de familie. Dus dat is in de familie bewaard gebleven. Uh, en de grootvader, de paken van de huidige eigenaar, die heeft dat gemaakt. En dat zijn prachtig sierlijke vogeltjes. Ja, bijna zonde om in het veld te zetten of in het water te leggen. Ja, maar dat zijn, dat zijn, ik denk dat die in Amerika uh, die honderdduizend euro wel op zouden brengen. Ja. Wat is eigenlijk het Friese woord voor lokvogel? Lokvogel. <lacht> oh, ja, ik hoop dit heel exerciënt Lokvogel. We hebben natuurlijk een hele uh, uh, groep lokvogels niet besproken. En dat zijn natuurlijk die plastic dingen. Ja. Ja. Die zijn, wanneer zijn die uh, ingekomen? Of op... nou, ja, die zijn, kijk, er werden ook lokvogels gemaakt al industrieel in de jaren 50. Van, ook van, van, door uh, Fitburn Langhorst en Snake. Daarna zijn die plastic lokvogels gekomen in de jaren 90 eigenlijk. Later. Nou, 80, 70, 80, 90. En daarmee zijn die houten lokvogels verdwenen. He, die houten lokvogels gingen ook graag op zolder. Dat is bewaard en dan komt de houtworm in. En als dan uh, de, de maker doodgaat, dan zie uh, nou, je dat spulkram in de kachel of in het vuilnisvat. En dat is ook gebeurd met de meeste lokvogels. Uh, Steven, we ronden af. Doe nog maar even een oproep. Nou, allemaal naar, naar dat prachtige Natuurmuseum in, uh, in Friesland. Zijn er een plastic enen te zien, of niet? Uh, we hebben er één uh, of twee van de Tampax bij... om even het verschil te laten zien. Maar voor de rest zijn het alleen maar hele oude, hele mooie lokvogels. Ja, nee, maar ik bedoelde eigenlijk ook een oproep... voor mensen die nog zo'n ding op zolder hebben liggen. Ja, het zeker. Ja, alsjeblieft, meld het. Ja, laat ja. het zien. Het Natuurmuseum heeft een hele mooie collectie. En daar, uh, maar er zijn er wel lacunes in. Dus daar zou fantastisch zijn als mensen wat zich melden. Je? Wat is het wat is, wat is liefst wat je nog binnenkrijgt? Um, uh, nou, alle vogels hebben wel, maar echt bijzondere mooie, esthetische exemplaren. Ja, goed zeldzame exemplaren, of vogels. vulp zie je bijna niet, werd niet opgejaagd of weinig. Maar dat, dat zijn de zeldzame vogels. Misschien dus moet je lokvogels neerzetten om dan die lok-enen weer te lokken. Weet je, als je er meer... Dan wordt het heel ingewikkeld. Zou dat werken? Ja, um, de... Een vulp, wil Steven. Steven Sterk, dank je wel. Graag gedaan. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Nog even snel het staartje van de Venolijn 035-6711-338... voor uh, wat laatste gezwam? Elske Bavelaar. Zondag zagen we in het Zwolse bos, onder tegen een boomstam... opeens een witte koraalachtige brei van wel 40 centimeter. Het was heel fascinerend en ik had het nog nooit gezien. Volgens Thijs' paddenstoelenboek is het een sponszwam... Hij noemt het een van onze zonderlingste paddenstoelen. Het staat op pagina 69, plaatje 127. Dag. Um, op vroegevogels.varen.nl vindt u uiteraard de complete lijst van de meest favoriete paddenstoelen. En ook nieuwe natuurfilmpjes. Een naakslak die weer een, een, een paddenstoel opeet. En een badende bever en de houtsnip staat er op prachtige filmpjes door u zelf gemaakt. Ga vooral eens even kijken op vroegevogels.varen.nl. Naakslakken, naakslak, wat zijn ze brutaal hè? Niks aantrekken van onze ze paddenstoelenparade. Dat doet maar. Ja, ik ga gewoon naar Actueel en naar Video's, daar kunt u het zien. naar Tiene, geschiedenis in OVT. Met onder meer de geschiedenis van Kamp Amersfoort en Theater Carré. En naar Friesland en naar dat prachtige museum met die geweldig mooie lokvogels. Tot volgende week. Sport op Radio 1. Vanmiddag de divisie NEC. En dan is hij erin. Met flitsen in de perstribune en de slotfase in Langs de Lijn. Uitstekend uitgespeelde aanval. En ook Groningen-Heracles. Je gaat schieten en dan gaat iedereen. erin. Utrecht-AZ. Wat een geweldige aanval uit het boekje. En om half vijf, Vitesse Roda. Wat wacht je lang, van je sporten? Ja. En NOS Langs de Lijn, vanmiddag om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit alarm ken je.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 Kijk op humanistischverbond.nl 100 euro gratis boodschappen bij de vegetarische slager. Als je nu overstapt op vegapolis.nl Dit is Radio 1.